Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Kort voor de parlementsverkiezingen in tijdsdienst... meer dan 40 Koerden opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om zondag... als de verkiezingen worden gehouden, te demonstreren. In Turkije gaat de strijd tussen de AK-partij van president Erdogan... en de Koerdische Democratische Volkspartij. De Koerdische partij, die ook veel aanhang heeft onder niet-Koerden... noemt de aanhoudingen een provocatie. De veiligheidsdiensten zijn nog op zoek naar bijna 40 anderen die ervan worden verdacht de verkiezingsdag te willen verstoren. Het zou daarbij gaan om de aanhangers van de jongere afdeling van de militante Koerdische beweging PKK, die al jaren is verboden. Bij een brand in een wooncentrum in Amsterdam-Zuidoost gisteravond is mogelijk asbest vrijgekomen. Het complex is daarom afgesloten. Zo'n twintig bewoners die thuis zijn mogen daar niet weg. En zo'n veertig mensen die van huis waren mogen voorlopig hun woning niet in. En moeten de nacht waarschijnlijk ergens anders doorbrengen. De brand zelf richtte niet veel schade aan. Maar bij het blussen heeft de brand weer panelen doorgeslagen. En die waren mogelijk gemaakt van asbest. Of dat inderdaad zo is wordt onderzocht. De FBI gaat ook de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 onderzoeken. In een gezamenlijke actie van de FBI en de Zwitserse justitie... werden vorige week 14 mensen aangehouden op verdenking van corruptie. Daaronder waren zeven bondsofficials die in Zurich bijeen waren voor het FIFA-congres. De Zwitserse justitie begon al eerder een onderzoek... naar de WK's van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar. Tenniso Novak Djokovic heeft in Parijs titelhouder Rafael Nadal uitgeschakeld. Djokovic versloeg de negenvoudige kampioen op Roland Garros in drie sets. 7-5, 6-3 en 6-1. In de halve finales speelt de Servier tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Andy Murray en David Ferrer. Het weer morgen is het rustig en zonnig weer. Bij een zwakke oostenwind wordt het 19 tot 23 graden. Stranden is het middags 15 graden. Vrijdag begint met zon en wordt snel warm. Voor het eerst dit jaar wordt het tropisch met maxima van 27 tot 31 graden. Maar tegen de avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het MDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Tot de John Bakker van de ANWB.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 The friend. Daar ben ik weer een tijdje afwezig geweest. Maar je ziet, ik moet alles nog weer uh, onder controle krijgen. Waarom piepen wij? Ook niet, ook niet aardig, daar vinden we wel een oplossing voor. Uh, mijn naam is Jacques Jongmans en ik ga uh, vandaag u weer uh, twee uur lekker uh, bezighouden met, uh, met allerhande muziek uit vervlogen tijd. Ik was trouwens een, een artikel waarin stond dat mensen over het algemeen vanaf hun 33ste niet meer... Gevoelig waren voor uh, nieuwe soorten muziek. Nou, klopt, want wij blijven hangen. man Leroy Brown, was dat? Nee, sorry. <laughs> heb je mij weer. Het was natuurlijk Jim Crocey met uh, Bad Leroy Brown. Dat is een uh, song die zal altijd spontaan opzetten als ik in kroeg binnenkom. Uh, daarvoor uh, hadden we uh, onze grote vriend, Eric Clapton. En daarvoor weer hadden we... Uh, hoe heet hij nou ook weer? Uh, ja, een ding wat ik heel erg mooi vind van Long John Baldry. Walking... Me out in the morning dew. Leuk om weer terug te zijn. Ik, uh, ik begrijp alleen niet waar, uh, waar het gepiep vandaan komt. Dat uh, moet ik nog eens even uitzoeken. Uh, we draaien dus gewoon muziek, dat weet u. Uh, als er uh, verzoekjes zijn, dan, uh, dan kunt u dat doen via de Facebookpagina. Dat was Jaak Jongmans. En uh, dan zullen wij kijken of we die kunnen draaien. Uh, we gaan nu in ieder geval verder met een uh, nummer van Paul McCartney... waar ik, uh, ja, ongelooflijk, maar al sinds jaar en dag... een kopie van de mastertape van heb van die song, Silly Love Songs... She won't linger in the valley of despair as she fights to set him free. So may his spirit never die. Injustice Matched with virtue unsurpassed. How I long To hear the news That we all wait for John is coming home We'll be Dat uh, waren de Kings met Mr. Pleasant uit lang vervlogen tijden. <coughs> Sorry. Daarvoor hoorde u The Christians, een Australische popgroep. Waar we eigenlijk helaas, vind ik, uh, heel weinig van horen. We draaien daar straks nog wat van. Het nummer wat we uh, afspeelden was van de uh, CD Color. En dat heette Men Don't Cry. En daarvoor hoorde u, uiteraard. Toen kan het ook allemaal, Steve Winwood met The Morningside. We gaan uh, verder met uh, een stukje... Uh, Nederlandse nostalgie. Uit Arnhem eh, kwamen ze. En eh, het klonk zo... Stones met Sympathy for the Devil. En dat de ere van de 70-jarige Charlie Watts. Is die vandaag geworden? 70 jaar. Het is toch ongelooflijk. En nog steeds lopen ze zonder kruk. of laten ze over het uh, toneel te springen. Het podium, moet ik zeggen. Tijdens een uh, wereldtour. Daarvoor hoorde u uh, Airport van The Motors. Ook weer zo'n heerlijke oude hit. Ik denk uit uh, 70, 75, zo in die periode. En weer daarvoor hadden we Henk The Live in de Jets. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Uh, gewoon in hun tijd een, uh, een leuke act. Laten we het daarop houden. We gaan verder met questions uh, nog een keertje. We found out.